Met het NOS-journaal. Herman van Rompuy blijft de komende 2,5 jaar de president van de Europese Unie. Hij werd, zoals verwacht, door leiders van de EU herkozen op de Europese top in Brussel. De Belg blijft tot december 2014 president. Hij noemt het een voorrecht om Europa te dienen in zulke beslissende tijden. Als president van de Unie zit Van Rompuy vergaderingen van de EU-leiders voor. Hij leidt ook de besprekingen van de ministers van Financiën.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 is, uh, we hadden het er net over, uh, over Jori Zwart uh, en hoe uh, idioot hard het eigenlijk uh, gelopen is. Uh, want uh, ja, ik zei uh, hier toen ik de studio binnenkwam en dan loopt hier uh, een vriend Pascal van de Beek rond. En die zegt van, joh, weet je, dit is ook wel heel erg goed. Ga eens even kijken. Jori Zwart, 2010. En uh, dan... Uh, ...pak je uh, wat opnames uh, links en rechts uh, eraf... ...demo's en, uh, en dat soort materiaal... ...en je denkt, jezus, wat is dat toch eigenlijk goed... En je gaat het draaien... ...en dan op een gegeven moment uh, gaat het balletje rollen... ...dan wordt uh, ze de winnaar van de Amsterdam Popprijs in 2010... ...je gaat uh, een uitzending uh, in... ...en je praat uh, met Joris Zwarte over, uh, over het winnen van die popprijs... ...ja, en dan uh, spreek je van 2010, 2011... ...begin 2011... ...en dan uh, gaat uh, het spel op de wagen in de grote prijzen van Nederland... ...en die wint ze dan ook... En vervolgens is het uh, helemaal uh, zover. 3 FM uh, is het tegenwoordig. De, waar ze veelvuldig op te horen is. En ook onlangs. Uh, bij een ja, min of meer speciaal optreden aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk. Toen zij ook een uh, nummer speelde. Uh, samen met uh, Eefje de Visser en Chef Special. En Chef Special, ach, daar hebben we ook nog wat mee geloof ik. In, uh, dat was in november 2009 Marcus, toch? November 2009 dat, dat ze hier in een, een of andere dampende studio stonden De, de ramen besloegen zelfs nog En ja zo, ja, zo gaat dat En we gaan weer even eventjes praten met, met Angela We hadden het net bij het verschijnen van het eerste uur Van het aantal optredens en, en, en ja, de optredens waarin je zeg maar Als het ware ook aangelinkt bent met, met, met Toch niet, de minste artiesten Nee, zeker nee. niet. Nee. Uh, welke optredens? Want dan ga ik even, uh, ga ik even, ben ik heel nieuwsgierig uh, om dat te, te ja, vragen. Volgende week uh, 9 maart in 013 in Tolburg. Dan uh, sta ik in het voorprogramma van Beth Hart. Uh -huh. Dus nou, dat is echt uh, een legendarische blueszangeres. Ik ja. ben dus heel, heel erg uh, trots op dat ik dat mag doen. En uh, de week daarna in de Heineken Musical, uh, na het programma van James Morrison... Na het programma van James Morris. Ja. Dus mensen die nu een kaartje hebben van James Morrison. niet weglopen. Nee. Er komt nog wat. Ja, en datgene dat wat ja. er nog komt. Dat zit nu vanavond bij ons aan tafel. Dus uh, dan uh, weet je dat in ieder geval ook weer. Uh, maar. Uh, ja. Als ik uh, zeg maar. Beth Hart. Uh, in uh, mijn achterhoofd uh, heb. Zitten en jij. Het, zijn wel, het is wel contrastrijk, <laughs> hè, geloof ik. Ja, maar het is toch leuk. Ja. ja nee, ik uh, was ook verbaasd. Ik had zoiets ja. van. Oh. Mag ik dat doen? <laughs> nou, leuk. Ja, ja. tuurlijk. En, um, maar dat is juist leuk aan muziek. Want je hebt zoveel verschillende soorten uh, um, muziek. En uh, waarom alleen luisteren naar één bepaald soort? En dan eerst even opgewarmd worden met... Uh, bij vrolijke liedjes. Ja. Why not? Ja. ja. Dus, uh, Als ik er van vrolijk van word, dan moet de rest van Nederland er nou, ja, eigenlijk ook vrolijk, het, vrolijk het van worden. We zijn allemaal fans van, uh, van Bad Hart die hier zullen, zullen zijn. En ja. het, uh, voor, voor zover ik weet is het uh, bijna uitverkocht. Dus... Uh, Oeh, oeh. oeh, oeh. <laughs> Het wordt wel spannend. Ja. Uh, maar uh, is voor jou een zaal, is een zaal? Uh, maakt niet uit of er 50 man in zitten of vijfduizend. Uh, nou, nou, ja, ik heb nog nooit voor 5000 <laughs> oh. man gespeeld. Nee. Maar ja, ik vind, um, uh, ik vind alles heel leuk om te doen. Ik vind het leuk om in huiskamers te staan. En dat doe ik ook heel vaak. Mm -hmm. um, deze maand treed ik ook op, uh, op in een paar huiskamers. En... Um, ja, en daarbij uh, doe ik dan ook gewoon kleine zaaltjes. En dan, uh, ja, dan uh, Heineken een musical en 013. Dat is natuurlijk even de big, uh, the real thing. Ja, dus, ja. Uh, dat is juist leuk, want ja, verschillende mensen ontmoeten en uh, veel, meer mensen, uh, veel, veel meer mensen op één moment bereiken. Dat is ook wel uh, ja. nieuw voor mij, maar... Uh, ja. Ja. Het is, als het ware, ook jezelf presenteren aan een breed publiek. Want dat, want ja. dat wil je er eigenlijk ja, mee, alleen, mee bereiken. Uh, wil je kunstje zien. Ja. Nou, je ja. hebt het over kunstjes. Uh, we zijn, we zijn, ja, zijn erg nieuwsgierig naar een, uh, naar een kunstje van je. Hoe heet dit nummer? Uh, het liedje heet Emma's Island. Het gaat over um, mijn oma, mijn Indonesische ja. oma. Die is vorig jaar overleden. En... Um, ja dus ik had daar een liedje over geschreven dat ik het jammer vind dat ik uh, nog helemaal niet nog nooit in een, Indonesië ben geweest maar aan de andere kant denk ik van nou de volgende keer dat ik er of de, de keer dat ik erheen heen ga dat is uh, het laatste stukje wat ik van mijn oma zal leren kennen zeg maar dus ja. uh, toen dacht ik nou ga ik even een liedje opschrijven <laughs> Nou, we zijn heel nieuwsgierig ja. Naar uh, dat liedje wat, uh, wat je geschreven hebt uh, Je doet het op uh, die ukulele Ja, ja okay. dat is ook een instrument dat ze veel gebruiken In de Molukka, Dus. Nou, we zijn, we zijn uh, benieuwd laat, laat maar horen Here I go <laughs> When I think of how I would spend my days on her island and know right where I would have to go She told me where I would understand But only when I fall asleep I can only hear her speak Buggy, a smile on her face Salama datan, such a beautiful place But always, always Salama jalan. <laughs> Sorry. <laughs> oh, it all makes sense when I see the map And the secret path to her island Persistency, no boundaries, no lottery. It's the only way to see the other part was left for me. Salamat pagi, a smile on her face. Selamat datang such a beautiful place but always always selamat tinggal dus fout met het woordje. Ja. Nou, het challenge. Het ja, en maar weet, je wat, weet je wat ik nou zo leuk vind? Uh, daaraan, dat, dat, dat vind ik nou charmant. Hè? Dat, dat deed Elvis Presley ooit overigens ook nog eens een keer. Uh, in, ja, ja, Elvis Presley. Ja, het Presley heeft het. Ja, hij lans hem inderdaad. Ja, daar, daar gebeurde het ooit. Ja, wat deed hij ook weer? Nou, uh, dat was een, uh, was een optreden. Uh, ik weet niet meer precies waar. Uh, en toen keek hij de zaal in. En uh, toen zag hij een... Uh, ja, ik weet niet of dat waar is hoor. Ik, ik ben geen Leo Blokhuis. Ik ben gewoon Jaap van CFM Zandvoort, die dit verhaal vertelt. Maar mij is dat ooit verteld, dat hij uh, daar de zaal in keek. En toen keek hij uh, uh, een, iemand in het publiek aan. En of het nou een kale man was, of, of dat het iemand iets, iets, iets was met geluid maken op het podium. Hij schoot in de lach en hij moest toch dat nummer afmaken. Dus uh, daar deed hij nou oh, okay, tik, een tikje aan denken. Dus we moeten hem maar eens even googelen. Elvis Presley, uh, are you lonesome tonight? En okay. dan met die, met die lach. En dan. Uh, ik thuis ben... Is dat hetgene wat ik ga doen? Ja, ja nou, ik weet niet of, of het verhaal uh, klopt met uh, de kale man. Maar of dat ook te maken heeft met iets wat hij, wat hij hoorde. Uh, schijnbaar uit de zaal. Want dat, uh, dat, dat verhaal uh, doet ook de ronde. Of dat, uh, of dat zo is. Maar ja, ik zeg nogmaals: dus ik ben geen van een uh, pop-Ancyclopedie. Dus. Uh, dus ik weet wel veel. Ja, nou, nou de, Dank je, dank je uh, dat is, te veel is vandaag complimenten Ja, wekenaar. dat weet ik, de vind ik <laughs> heel leuk dat je dat zegt Complimentje Alleen, uh, daar dacht de parkeerpolitie van vandaag iets anders <laughs> Goed, nou ja, goed uh, Laat ik het daar alsjeblieft niet over hebben Kom, ja ook over We gaan uh, gewoon weer uh, fijn een uh, stukje muziek uh, maken Hier zijn uh, de mensen van Houses En het nummer dat heet Suicide de van houses uh, bracht de tijd op uh, tien uh, voor half uh, tien inmiddels um, ja uh, dat, uh, dat vind ik ook zo'n uh, uh, uh, uh, eigenlijk als ik het uh, gewoon uh, zou beluisteren ja het klinkt natuurlijk veel voller dan uh, de versie van uh, de ep hoe dus je... zit kleine uh, verschillen in uh, maar de EP, die, ja, die had ik, uh, daar was ik al het gelukkige bezit van in uh, 2010. En uh, ja, uh, dit nummer dat, uh, dat heeft uh, zoveel uh, radiowaarde eigenlijk, dat ik hem gewoon nog een keer afgestoft heb. Maar nu zoals uh, ze het hebben op het uh, album uh, hebben gezet. Clean Life uh, was vorig jaar uitgebracht uh, bij uh, Play It Against Him, geloof ik. Ja, die hebben hem uitgebracht. Uh, maar er is, uh, ik, ik vind het de laatste tijd toch al een beetje een snoepwinkel wat uh, betreft uh, Nederlandse uh, dingen. Uh, net al uh, een nummer van Joeri Zwart uh, gedraaid. Uh, daarvoor dus uh, nog iets van, uh, van Alaska's uh, album. En ik heb ook nog uh, in mijn handjes de Many Colored Beast van Kees Mayfield. Daar ga ik zo direct ook nog weer uh, wat, uh, wat van draaien. Maar eerst ga ik weer uh, terug naar uh, de dame uh, die... Uh, half verschallen zit achter boksen en uh, microfoonstandaards. Maar ik uh, kan het nog uh, gelukkig zien. Uh, dat is Angela Mora. Uh, ja, want uh, je had net uh, een uh, nummer gespeeld uh, met de, de ukulele. Toen zei je iets over een instrument wat veel gebruikt wordt op de Molukken. Ja, Klopt dat, dat? dat is de ukulele. Wat maakt dat instrument dan uh, zo speciaal dat ze het daar gebruiken? Is dat, ja, dat uh, typisch? Weet ik niet. Ik denk dat het gewoon... Uh, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Nee, omdat uh, het, is gewoon een, het heeft gewoon echt een tropisch geluid. Ja? En, uh, en het wordt ook heel vaak op Hawaii gebruikt, die ukulele ja. en eigenlijk zijn Molukkers um, uh, even een informatief uh, weetje ja. ja. <laughs> Molukkers zijn eigenlijk niet echt uh, horen niet echt bij Indonesië nee. het is, um, ja, het zijn echt uh, Pacific Islanders ja. en, uh, en als je dan Hawaiianen ziet het zijn echt bijna dezelfde soort mensen en die gebruiken ook heel veel ukulele dus uh, dat dacht ik uh, nou, ik, dat ga ik gebruiken, dat is toch een stukje van mijn roots. Ja, dus, ja, ja. Uh, ik, ik, ik vind dat uh, uh, sowieso. Uh, want wat ik uit, uh, zeg maar eruit haal, hè, je, je gebruikt dat. Maar je geeft er gewoon zo'n ontzettende eigen draai eraan. Uh, je, het lijkt ja, er wel ik op. op alsof je, je. ik weet niet. Nee, maar goed, maar uh, je, je probeert het authentieke instrument wat je, wat je hebt. Uh, je vertelt er nu ook iets over, over de Molukken. En dat je daar dus je eigen invulling uh, zeg maar, zo neerzet in, het moderne, in de moderne tijd. Ja. dat gevoel heb ik er heel ja. uh, erg sterk bij. Ja, want ik denk als je als je als persoon, als, als zangeres, hmm. um, ja, een beetje eerlijk bent en uh, um, eerlijk overkomt authentiek, dat de mensen ja dat ook wel uh, kunnen waarderen. En doet niet omdat mensen het misschien al wel leuker zouden vinden dan, uh, ja. ik vind Nelly Fortado, dan speel ik met de ukulele. Maar ik doe het gewoon echt omdat het, ja, het is gewoon. Op een dag was het in mijn handen. Ja, ja, ja. ja, ja. En dan denk je van, ik ga er wat mee doen. Ja. ja. Uh, je hebt nu gewoon weer de akoestische gitaar uh, erbij gepakt. Ja. Uh, ik, ik ben heel erg uh, benieuwd van wat je, wat je nu gaat, uh, gaat spelen. Um, draw a picture for me. Draw a picture? Draw, draw a picture for me. Oh. Wil je een tekening voor me maken? Oké. Okay. Mm -hmm. Nou, ik, ik, ik, ik ben helemaal nieuwsgierig. Laat maar horen. Oké. Okay.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 to see I Inspired by your sight, can I close my eyes here? Cause I will love to watch how you stand here solid and now you're true. Will you stay with me tonight? Make our visions come to life till our ways are drawn, till our ways are drawn. be framed till my fears are gone, Until my fears are gone, can you draw a picture? Ja, geweldig. <lacht> dit, dit, dit, is, uh, dit is eigenlijk gewoon wat, uh, wat we echt uh, wel een beetje willen horen, eerlijk gezegd hoor. Ja, we worden er helemaal blij van in ieder geval. Uh, nog even over jouw muzikale uh, achtergrond en uh, muzikale uh, kennis. Waar heb je die in vredesnam opgedaan? mijn mijn wat? Sorry? Ja, je muzikale kennis. Hoe heb je die opgedaan? Heb je een opleiding gedaan of? Nee, of nee. Ik heb uh, hoger zelfschool gedaan. Ja, ja dat, dat zei je. <laughs> ja, maar. dat had ik al gezegd. Ja. Nee, ik heb gewoon heel veel geluisterd naar uh, artiesten die ik gewoon goed vind, zoals uh, Louis Armstrong en Ella Fitzgerald. Ik hou heel erg van het oude. En ik hou van de Beach Boys en um, ja, zeg maar de muziek die mijn vader vaak luisterde en mijn moeder. En uh, ja, en dan. Um, ja, daar heb ik heel veel naar geluisterd en ja. zeg maar hoe zij, hoe zij liedjes maken, de manier waarop zij akkoorden gebruiken, de opbouw van een liedje ja. en daar heb ik veel van geleerd. Eigenlijk helemaal geen opleiding gedaan. Ja. Ook niet echt uh, gitaarlessen gehad. Nee. <laughs> nee. Nee, je bent gewoon allemaal jezelf eigen ja, gemaakt. Ja, ik kan je heel makkelijk leren op internet. Ja. <laughs> Uh, ze zeggen in de schilderwereld... Hè, mensen die dus dat ook niet uh, zomaar gedaan hebben... of tenminste geen achtergrond daarin hebben... die noemen ze dan een autodidact. Die zijn dat gewoon door te doen... zijn ze, uh, zijn ze gaan schilderen. Ja, ja, ja. Ben jij ook een autodidact? Nou, misschien, ja. ja. Dat is ja. goed. dan ben ik dat. <laughs> <laughs> um, nou, over... Uh, nou, we gaan gewoon nog even een, een, een, een nummer draaien... van iemand die jij kent... Want je haalde hem al in het eerste uur aan, Kees Mayfield. Ja? Okay, uh, want die, ja. Zei, die zei: van. Jij moet meedoen aan de Grote Prijs van Nederland. Ja. Hij heeft het zelf gedaan in 2010. Toen was hij, uh, ging hij er vandoor met de publieksprijs. Ja. Dat is jou niet gebeurd, hè? Nee. Ja, wat jammer, nou toch? <laughs> nee, nee. Mijn, mijn fans die, uh, die waren een beetje lui met stemmen. Pot voor nooit. Je kunt Ja, nou ja, is ook, nou ja goed. Uh, uh, uh, dus mensen die nu zitten te luisteren. Uh, ja, want ik, ik, ik heb net ergens een verhaal. We hebben Timmit gemist. Nou, ik ga Angela gewoon nu even lief aankijken. Ga jij zo direct nog Timmit nog een keertje spelen? Ja, is goed hoor. Ja, ja. Zie je, zie je. Heb je toch nog kans gehad om uh, dat nog een keer... Uh, hè? Want er waren er een paar die, waren weer gewoon, die hebben gewoon liggen slapen. Hè? En die zeggen okay. van, We ja, hebben het nummer gemist. Ja. Dus nou, dan nou gaan we het gewoon nog een keer draaien. Maar eerst gaan wij uh, Kees Mayfield uh, draaien. Ik, ik ben helemaal kapot van, uh, van dat album, The Many Call it uh, Beast. Ik zei al, uh, zijn gewoon in een krappe week tijd zijn er gewoon drie cd's uh, op... Uh, op uh, op de markt gekomen. En die zijn alle drie zelf poepgoed. Deze ook. Uh, ik draai hier. Tomorrow is my slave name. Van Kees Mayfield. Mayfield, uh, met uh, het nummer... Uh, Tomorrow is my slave name... Van de uh, Many Colored Beast. Uh, we gaan uh, weer uh, terug... Uh, naar uh, de, de tafel... Waar Angela uh, zit. En... Uh, ja, voor, die, uh, voor die slaapkopper... Die het uh, net hebben gemist... We uh, hebben Angela zo gek gekregen... Dat ze nog een keer dat nummer Timmet uh, gaat spelen. Dus... Uh, voor die mensen die nu... Uh, thuis uh, zitten... Nou Angela, laat hem, laat hem nog maar een keertje, een keertje horen. Dat is goed. Ja. Nou hier komt hij, Timmit. Timmit. On a cloudy day in early fall, she needed some affection. This little helpless soul.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 started writing, lay down on her bed with a little notepad, with questions to her future self, and here's what she wrote, dear me, will I be happy, will I be pretty, was it a simple bath, and has it been effortless, just curious, She needs to really see She can be anybody Little breeze of wind Without touching the sky Leave your world Two, oh, one, two, three, four. She'll be da da, ba da ba da ba. Oh, oh, timid as can be. Oh, she's flowing easily. She needs to really see. She can be anybody. Little breeze, of wind, without touching the sky. Ja, ja, ja, dankjewel. Dankjewel. Voor het uh, feit dat je hem nog een keer even wilde spelen. Uh, we gaan nog even een stuk uh, muziek uh, draaien. En dan uh, gaan wij uh, eens even een stukje gedichten doen. Doen we met uh, Suzanne van Balen. Want uh, het is uh, de tweede uh, donderdag. Nee, de eerste donderdag. En de derde donderdag is altijd voor Jaro van Malta. Mag, uh, vanavond dus uh, iets van uh, Suzanne van Balen. Dat, dat zo dadelijk. Maar eerst hier is een andere case. En deze heet Kees Jonkheer en hij heeft een nummer gemaakt dat heet Ride It Down. This was a moment I thought it was real I would be sitting by the water The wind through my hair is what I feel This was a moment I thought it was magic I would be sitting Jongheer was dat uh, Hij komt uh, uit Heemstede En het nummer dat heette Brighter Day We gaan uh, uh, iets uh, doen Wat we normaal gesproken altijd doen Op de eerste donderdag van de maand En ook uh, de derde donderdag Eén uh, keer in de twee weken doen we iets Met gedichten poëzie En vanavond is het de beurt aan Suzanne van Balen. Suzanne, goedenavond Goedenavond, ja Ja, want uh, je hebt uh, er weer een geschreven Zag ik ja, al heel lang geleden zie ik ja, ja, ja, dat zie ik staan. Uh, dat is uh, van, van oktober 2010. Ja. Uh, ja. Wat was uh, precies de reden? Nou, um, Antonie Kameling had uh, zelfmoed gepleegd. Uh -huh. En uh, daar moest ik iets over vertellen, yeah. <laughs> iets over schrijven. Dat uh, schreef me heel erg aan. Ja. Yeah. Uh, ook omdat ik zelf uh, iemand ken die dat heeft gedaan en nou ook niet meer is, heel jong, yeah. een meisje, 22, en toen uh, ja, vroeg ik me gewoon af van ja, is dat de oplossing of, of hoe kom je tot zoiets yeah. hoe ver moet je dan wel niet zijn dat je het echt niet meer ziet zitten. Yeah. Nou, ik ik, ik, ik. ik heb de tekst inmiddels hier voor, voor mijn neus uh, liggen. Ja, uh, um, ik, ik, ik zou het uh, graag aan jou het woord uh, willen geven. Laat maar horen. De verlichting. Als het dal te diep is, en de berg te hoog om te beklimmen, als de zon niet meer je ziel beschijnt, en je hart steeds in duister is. Als geen vlinder je meer vertedert. En de liefde je niet meer raakt. Als je wereld alleen maar donker is. En je te moe bent om nog te vechten. Zal de dood dan de verlichting zijn? Walking home, thinking back, missing her tongue.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 Dat was hem, ja, want uh, voordat je het weet is het minuut uh, alweer voorbij. Er was Angels van uh, Kashmir Hakim uh, van de EP De Heelsinger. Uh, de ukulele is gestemd van, uh, van Angela. En uh, je gaat nog één nummer van, uh, van, uh, daarvan spelen. Of met de ukulele spelen. Uh, hoe heet het nummer overigens? Uh, weet het ook weer. Um, your Name, My Name. Your Name, My Name. Laat maar horen. justify the timid words in my head waiting to be said until we fly around I will keep on writing them down Out of the blue, when we're having one of those days, we are being true to the pictures that. Ja. Dat was het, uh, het laatste nummer uh, Wat je hebt uh, gespeeld Ja Ja. Uh, dankjewel voor, uh, voor, uh, In ieder geval voor de nummers Maar komen we zo nog even nog even bij terug Want uh, we moeten natuurlijk ook nog even het afsluiten En dan praat je nog even met je doen Dus dat, uh, ja. dat, dat doen we zo uh, Eerst uh, weer even terug naar de, naar de, naar de muziek uh, Want ja, ik heb er nog een uh, klaarstaan En dat is deze Die heeft uh, Fabiana Dammers, ooit oh, gebaseerd op een boek. Uh, volgens mij is dat uh, onder het melkwoud. Uh, van een Engelse schrijver. Uh, het gaat over een stadje in Wales. En dit was het nummer wat ze erbij uh, geschreven hebben. Dus Under Milkwood Milkwood van Fabiana Dammers. Hush, it is night. Starfall. And dreams pass by of colors in this pair Dat was hem, uh, Under Milkwood. En nou heeft uh, Fabiana uh, Dammers ook een nieuw nummer geschreven. En ik uh, kijk Marcus toch nog even aan. Want uh, dat nummer dat heeft zij uh, hier gespeeld. Uh, dat heet uh, Flirtations uh, Without Justice heet dat, uh, heet dat nummer. Uh, en daar ben ik toch wel erg nieuwsgierig naar van hoe de bewerking daarvan is. Hallo? Ja, ik verstop me. Ja, dat dacht ik al. Uh, goed, uh, je bent daar uh, uh, nou, uh, nog drukdoende mee bezig. Maar uh, we sluiten deze, deze avond af. En uh, Angela, ik vind het hartstikke leuk dat je geweest bent. Ja? Ja, ik vond het ook echt heel erg leuk. Ja. ja. Uh, jij uh, hebt uh, ook een, uh, ja, iets met. Nou, tenminste, je kent Rebecca Sier. Ja, tenminste zeker. Ja. Ja, en uh, wil je misschien dat nummer van haar spelen? Je zinnen. Dat ja. is zo'n mooi liedje. Ja, waarom is dat een mooi liedje eigenlijk? Ja, weet ik niet. Het nee? heeft me gewoon... Dat ze raakt me altijd met haar stem. Ja? Ja. Uh, en ze is ook... Uh, we kennen elkaar ook uh, van de Amsterdam Songwriter Guild. En uh, yeah. het is gewoon ook een hele lieve meid. Heel lieve meid. En... Uh, dus uh, ja, ja. ik hoop dat zij ook uh, dat ze ook lekker bezig met muziek ja, je... ja, absoluut uh, Dat is de reden ook waarom, uh, waarom ik het album Helemaal uh, uh, ja, Ik heb wel mijn bankrekening een beetje kaal moeten plukken Maar uh, dan heb je ook wel wat Want ik vind uh, wat terecht Dat wat je zegt uh, het, het, is, het dreigt wel eens ondergesneeld te raken vind ik. De muziek van Rebecca Ja, ja. Uh, Jij hebt een nummer uitgekozen Je zien het zei al, het raakt je ja. Nou, zullen we dat uh, dan maar doen tot uh, aan het nieuws uh, van 10 uur uh, Ik weet geen idee of ik het ook uh, echt uh, ga redden Ik ga er vanuit van wel uh, Ik heb nu nog uh, 3 minuut 45 Dus ik uh, ga hem er gewoon in uh, zetten uh, Wat ons betreft, graag tot volgende week En dit is Rebecca Sier, dag! Ik wil niet weten hoe je heet. Ik wil niet weten wat je deed. Op zondag. Of zes jaren terug in je zijn. We hebben niet om op te bouwen. We hoeven niemand te vertrouwen. Bij jou ben ik de oude. En bij mij ben ik van mij. Dus we doen maar als zo. Ja we doen maar al zo. We doen maar al zo. De vraag willen herhalen, dan vertellen we elkaar mooie verhalen. Te mooi om gelogen te zijn. Je bent we doen maar alsof. om. Wat er kan, vergeten wat achterblijft, versleten. Het liefst wil ik niets weten, dus, dus we, we doen maar maar alsof. We doen toch maar alsof. We doen toch maar alsof.